Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In de zaak rond het zelfdodingsmiddel X zijn zelfstraffen tot 2,5 jaar geëist. Zeven mensen, allemaal boven de 70 jaar, staan terecht voor het verkopen van het giftige poeder via internet. Volgens het OM zijn ze daarmee schuldig aan hulp bij zelfdoding. Verslaggever Josephine Trehi legt uit waarom dit een bijzondere zaak is omdat dit eigenlijk nog nooit op deze manier uh, voor de rechter is gekomen. Wel uh, als het gaat om de verkoop van een zelfdodingsmiddel of andere uh, medicatie, maar niet dit feit. Hè. Dus dat mensen gewoon um, ja, zo'n systeem hebben gefaciliteerd of het mogelijk hebben gemaakt. En dat is natuurlijk ook uh, wat er in deze zaak gebeurt. De verdachten hebben zelf niet het idee dat ze iets verkeerds hebben gedaan. Ze denken juist mensen te hebben geholpen. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Ga dan naar 113.nl of bel 113. De opvanglocaties voor asielzoekers zitten zo vol dat er met spoed 12.000 extra bedden nodig zijn. Die extra opvangplekken moeten er uiterlijk 1 juli zijn, schrijft demissionair staatssecretaris van de Burg aan de Tweede Kamer. Sommige AZC's sluiten omdat de contracten aflopen en er komen te weinig nieuwe bij. De overheid wijst daarom nu grond aan waar paviljoens met bedden moeten komen voor de kust van Domburg in Zeeland wordt de komende weken gezocht naar de lichamen van twee Amerikaanse militairen die in de Tweede Wereldoorlog neergestort zijn. Het vlak van de bommenwerper waarin ze zaten is in 2009 al gevonden en toen afgedekt met een laag zand. Er kan nu beter naar de oorlogsslachtoffers gezocht worden door nieuwe technieken. En in een verzorgingshuis in het Brabantse Schaik helpt een speciale contacthond om mensen met dementie op te vrolijken. Labradoodle Grietje en haar baasje Lieke bezoeken de bewoners dagelijks en dat al vier jaar lang. Doet Lieke omdat uit onderzoek blijkt dat honden de sociale interactie met mensen met dementie vergroten. Het werkt heel ontwapenend een hond. Dus uh, je merkt meteen dat de sfeer verandert als je met een hond binnenkomt. Ah, jezus. Hey, Peter. Je merkt vooral dat als uh, Grietje 1 wordt gezet, mensen ook echt een goede dag kunnen hebben. Ja, dan zie je ook wel dat soms onrustmedicatie niet nodig is. En dat is natuurlijk wel een heel mooie winst. Contacthonden als Grietje zijn een groot succes en gaan inmiddels in het hele land langs bij mensen met dementie.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 En zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema. En ben ik sinds vorig jaar begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud... bestaande uit zeven thema-uitzendingen... waarin ik meer nadruk leg op de nieuwste releases. Wisselende gasten, zowel metalfans als bands. De extreme underground Metal Scene met Ben van Rode. Wekelijks terugkerende wisselende thema's... waar jullie als luisteraar verzoeknummers voor kunnen aanvragen... of waar één slecht thema centraal staat. En houd ik jullie uiteraard op de hoogte... dankzij de wekelijkse metalnieuwtjes en concertagenda's. En vanavond is het weer tijd voor Play It Loud's nieuwste aanwinst. Het twee maandelijks terugkerende programma speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene met zowel nieuw opkomende als uitgediende acts die ons landje rijk is. En dit eerste uur hoor je een grote selectie opkomende bands en straks in het tweede uur de meest succesvolle al doorgebroken acts. En zoals gebruikelijk begin ik elke uitzending en uur natuurlijk met de band die het spits mag afbijten vanavond en die eer is vanavond voor de Limburgse pop, punk-pop band Sugar Punch die op 18 maart hun nieuwste single His Girl Now hebben gelanceerd, inclusief een leuke videoclip. Het nummer is in principe een dikke middelvinger naar mijn ex, volgens Janneke, de zangeres van Sugar Punch. Een soort openbaring dat onze relatie echt helemaal fout was, en dat het goed is dat we uit elkaar zijn gegaan. En voor de kijkers van de videoclip wil ik trouwens voor de goede orde even melden dat Jesse niet echt mijn ex is. Mijn daadwerkelijke ex liet zich helaas niet benaderen voor een rol in de clip. His Girl Now is onderdeel van aankomende EP Damn Honey, die in het najaar vooral zal worden uitgebracht. En voor de opnames spendeerde de band een volledige week... in de studio van Tone Shed Recordings in Horst. Producer Erwin Hermsen verzorgde het opnameproces Mix en Master. Volgende week zijn ze hier bij Play It Loud te gast... de Leidse energieke hardrock en metal band Phrasing, Om te vertellen over hun aankomende nieuwe single... dat gepland staat voor de release in mei. Maar hun laatste single Throw You Out is wat steviger dan hun vorige release... en heeft Fabio Alessandrini als zeer speciale gast op drums... die eerder speelde met bands als Annihilator, Rhapsody en Enforcer. Phrasing staat bekend als een band met zware riffs en melodische hoeks... en door de gevarieerde muzikale achtergronden... is hun sound opgebouwd uit funky bass technische metal drums, onderscheidende riffs... en dit alles afgetopt door Female Vocals met Attitude. Throw You Out is te vinden op alle grote streamingplatforms... maar hoor je sowieso natuurlijk ook bij Play It Loud Dutch Fury. kan de muziek niet hard genoeg zijn. Alleen hier, elke maandagavond te horen, op ZFM Zandvoort. try dry until our collide It is easier to say goodbye We should have stopped our fucking job Being dragged through this hill Farewell Say goodbye when before it is over Just take a breath and learn how to scream En wordt worden Deadweight van de Haarlemse metalcore band Loyalty Ends Here. Een vijfkoppige band dat sinds 2020 een mix van zware scheurende is... met catchy melodieën maakt vergezeld van brutal screams... met invloeden als SLA Dying, Parkway Drive, Trivium... as Blood Runs Black, Lamb of God en Black Dahlia Murder. En vorig jaar won de band de Wekken Metal Battle van Nederland... en op 20 december brachten ze de officiële video uit... van hun laatste track Deadweight... afkomstig van het aankomende debuutalbum The Darkest Red... dat 18 mei uitkomt... En sinds hun oprichting zijn ze vurig toegewijd aan hun vak... hun vaardigheden aanscherpen en het publiek boeien... met hun opwindende live optredens. hun toewijding aan authenticiteit... en hun vermogen om op diepgaand niveau contact te maken met hun fans... heeft hun positie als een van de reizende sterren... van de Nederlandse metal scene verstevigd... waardoor ze optredens hebben gekregen op gerenommeerde festivals... als Zeltje Rock, Baruch Open Air en Eindhoven Metal Meeting. En met hun suggestieve muziek en krachtige boodschap... is A Loyalty Ends hier meer dan alleen... Een een band. Ze zijn een kracht om rekening mee te houden. Gitarist en oprichter Ronald Kuit van de Katwijkse band Churin's Return contacteerde mij met het verzoek een nummer van zijn band te draaien. En natuurlijk geef ik daar graag gehoor aan. Na het beluisteren van hun eerste release, de gelijknamige EP Turence Return, dat zes tracks bevat, was ik zwaar onder de indruk van het nummer Times of Trouble, dat in twee versies op deze EP staat. De originele versie van dit nummer duurt zo'n 9 minuten, maar bevat ook een radiovriendelijke versie die 6 minuten duurt. De band, dat bedoeld is als project voor een conceptalbum, maakt oorspronkelijk geen gebruik van vocalisten en leggen zelf de basis met hun melodische symfonische muziek, maar wisten een aantal gastoptredens te regelen om voor een diversiteit aan stemmen te zorgen, zoals bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld voor Times of Trouble... hebben de Katwijkers Manora, zangeres Meerte van Den Ham... als gastvocaliste gestrikt. En vanavond krijgen jullie de radio-edit van dit schitterende nummer... te horen bij Play It Loud Dutch Fury.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 Ja, vorige week waren ze nog bij mij in de studio te gast... ...de melodische metalband Dance With Dragons... ...om over hun debuut EP Escape Into Darkness te praten. En om ze nog even te promoten... ...kwamen ze zojuist weer voorbij met de track Mortality. De van oorsprong Delftse band maakt heerlijke, energieke... ...strakke, melodische metal dat moeilijk in een hokje te plaatsen is. Soms snoeihard en duister en dan weer poeslief. Op het podium weten ze dus hun crescendo van melodie Grunts... ...brullende gitaren, het krachtige drumwerk van Peter... en de prachtige sopraanstem van zangeres Sanne Kluiters energiek tot uiting te brengen en heeft de band het podium gedeeld met bands als onder andere Aluna, Pandoraski, Solar Cycles, Menorah, de band van de hiervoor benoemde zangeres Meerte en afgelopen zondag nog met Terra Down tijdens hun release show van hun EP. Tijd voor een beetje brute death metal van de uit Hogeveen afkomstige en door Zweeds death metal uit de 90's geïnspireerde band Massive Assault. Deze Nederlandse band bestaat sinds 2003 en bestaat uit ex-leden van God Is Throneed en Absorbed. De band staat bekend om hun verpletterende gitaargeluid, energieke live optredens en muzikale en componeervaardigheden. De nummers en muziekstijl van Massive Assault zullen degene die houden van Antoom's Left Hand Path, Dismembers Like an Everflowing Stream en war Warmaster werkelijk verrukken, maar zal ook degene die van crustpunk en hardcore houden aanspreken. Op 7 april keerde de band terug met een nieuwe single Dead Town als teaser voor het nog aankomende nog te verschijnen nieuwe album en die hoor je nu bij Play It Loud. Fury. U alleen hier op ZFM Zandvoort. We reizen terug naar Haarlem voor het tweede nummer in dit blokje. Voor de heerlijke oldschool hardcore punk en trash metal van Remain Untamed. Deze band, geïnspireerd door bands als DRI, en Suicidal Tendencies, Anthrax, uh, Stormtroopers of Death, Excel, Exodus en zelfs Slayer, bestaat uit ex-leden van Skeletons of Society, Egghead, TCF en Brutal Obscenity. En bracht in hun begindagen op het podium ooit een mooie mix van onder andere DRI, Sick of It All en SOD-coffers. Gecombineerd met coffers uit het verleden van enkele bandleden en toen nog schaars eigen materiaal. In 2018 bracht de band hun eerste titeloze 5-track EP uit met eigen composities. En deze zeer geslaagde eerste release heeft sinds 2021 een vervolg gekregen. Dankzij een 7-track EP... Getiteld New tot World Order. Eveneens uitgegeven door Headbangers Records... in samenwerking met het Friese Big Bad Wolf Rocket Records... en waar we net het nummer Retaliation van hoorden. We blijven nog even bij heerlijke trash metal... want het uit Friesland afkomstige Sub-Zero... van frontman en brulboy Ferdinand Wanders... maakt een mix van trash, opgefokte hardcore... met lompe grooves en smeuïg gruntwerk. Hun laatste vier-track EP Frostbite... is al sinds september vorig jaar uit... maar onlangs vroeg Ferdinand nog aan mij... of ik wat muziek hiervan airplay wilde geven... Natuurlijk doe ik dat. Hoe kan ik de zompige, mokerharde... trash metal met death metal en hardcore invloeden nou geen aandacht geven? De keus viel op het beukende en stampende New Day Next Punch... waar zowel de modderige bass als hard afgemixte drums... zorgt voor een zwaar, zompig geluid. Zware groovende metal gesproken. Hoord als we juist de vijfkoppige formatie Onkt uit Alkmaar voorbij komen met Breathe. Dat een gastbijdrage bevat van niemand minder dan Peter Norden op Bas van Meshugga. De muziek waar Onkt zwaar door is beïnvloed. Hun muziek overstijgt metal door de polyrhythmische opbouw van hun muziek. En dankzij het gebruik van diepgestemde gitaren, de gelaagdheid van verschillende ritmes en het gebruik van samples weten ze dus een lekker het de groove te behouden. Terwijl hun muziek je doet anticiperen op de volgende brute break. Sinds 2009 heeft Onkt vier albums en drie officiële muziekvideo's uitgebracht. De Now is het nieuwste album tot nu toe... en de invloed van bands als Meshugga en Gojira... is zeker aanwezig in hun pogingen om het geluid van Onkt te creëren. Een unieke gent geluid dat je blijft verbazen... waarom deze live machine tegelijkertijd zo technisch strak en groovy klinkt. En voor ik doorga met alweer het laatste nummer metal uit, deze, uit Nederland... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metal nieuwtjes voor jullie. En wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd...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 De Amerikaanse Metal Band Dream Theater viert volgend jaar hun 40 jarig bestaan... en dat laten ze niet ongehoord voorbij gaan. De groep heeft namelijk een eerste reeks tourdata bekendgemaakt... en zullen AFAS Live Amsterdam aandoen op 24 november. De Deense death metalband Ildis Post heeft goed nieuws voor hun fans. De groep heeft namelijk een nieuw album getiteld in Chambers of Sonic Disgust aangekondigd... dat ze op 28 juni van dit jaar gaan laten verschijnen... in samenwerking met Massacre Records. De mannen van Evergrey hebben ook hun veertiende studioalbum aangekondigd. De nieuwe plaat Theories of Emptiness verschijnt op 7 juni. De eerste single is Falling from the Sun... waarbij de videoclip werd opgenomen met regisseur Patrick Uleus. In november kun je Evergrey zien op het Brainstorm Festival in Apeldoorn... Het laatste album, Bleed Out, van *Widem Tentation is nog niet heel lang uit... maar de band heeft nu alweer een gloednieuwe single uit die daar niet op staat. A Fool's Parade handelt over de oorlog in Oek Oekraïne... en heeft een gastbijdrage van de Oekraïense zanger Alex Jamak. Voor de opnames van de videoclip ging *Widem Tentation frontvrouw Sheridan Adel naar Kiev. De opbrengst van de single zal gaan naar Music Saves Ukraine... een non-profit organisatie die Oekraïne hulp biedt aan mensen in nood. Bianca Peil heeft het eerbetoon 'Storm and Drift' aan DBS opnieuw opgenomen. De song werd origineel opgenomen voor een compilatiealbum voor het Utrechtse poppodium, maar de nieuwe versie zal staan op het debuut EP getiteld 'Monument in Time', die op 27 april zal uitkomen. En de bijbehorende videoclip is dan in en op DBS opgenomen. Voyerswans heeft een videoclip gelanceerd voor Valhalla Calling, een nieuwe single van hun aankomende album Warriors. Het nummer is een cover van Miracles of Sound en werd geïnspireerd op het spel Assassin's Creed Valhalla. Het nieuwe album verschijnt op 3 mei via Napalm Records. High on Fire komt dit jaar naar Graspop Metal Meeting met een nieuw album. De negende plaat van de Amerikaanse Stoner Sludge Metal Band heet Cometh The Storm en verschijnt nu aankomende vrijdag 19 april. Een Amerikaanse band Oceans of Slumber heeft vandaag aan een nieuw album gewerkt. Of heeft niet vandaag natuurlijk maar al eerder aan een nieuw album gewerkt waarvan ze de details nog even voor zichzelf houden. Maar vandaag hoeven de fans niet langer te wachten tot ze het album in handen hebben. De groep heeft namelijk besloten om alvast een eerste single met uh, Where Gasveer de Speaker's titel vrij te geven. En die is dus nu te streamen. En dat waren de nieuwtjes weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste nieuws. Maar nu gauw door naar het laatste nummertje. Deze. Uh, dit eerste uur uit ons eigen landje, komend van de Utrechtse trashformatie Resurrect Tomorrow... die onlangs hun nieuwste single The Light of Treason dropte... van het aankomende nieuwe en derde album dat op 19 mei zal verschijnen. De tweede single hiervan, getiteld Absolution, zal over een paar dagen uitkomen... namelijk vrijdag 19 april. Resurrect Tomorrow is een trash metal band die bekend staat om hun intense en energieke optredens... en maakt furoren in de metal scene met hun moderne geluid en krachtige teksten... met invloeden van klassieke... Trashbands, gecombineerd met hun eigen stijl, creëren ze een frisse en moderne mix van trash metal. Dankzij krachtige riffs, intense zang en opwindende optredens. En de band is hier om de geest van trash en heavy metal nieuw leven in te blazen. En de Light of Treason hoort je uiteraard bij Play It Loud Dutch Fury. <tries> Maar laatst niet helemaal draaien, maar tot slot de eerste uur ik de nieuwe op 11 februari geliste single. Dear Son van de uit Denemsvaart afkomstige metalcore kwartet Undawn. Die al meer dan 15 jaar de grens van het genre opzoekt. Dear Son staat symbool voor een open brief van onze vocalist aan zijn pasgeboren zoon. Een hartkreet om zijn eigen pad te volgen in het leven. In een wereld waarin we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Door een reek vaste systemen en leef je dromen. Een boodschap die symbool staat voor alle jongeren wereldwijd. Legzanger Mich Michiel leidt. En de band heeft hun kwaliteiten laten zien met optredens in AFAS Live... samen met Parkway Drive, Lorna Shore en als support voor While She Sleeps. Tot zo in de tweede uur met meer nieuwe metal van eigen bodem. Blijf luisteren, zus. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.